Heb je ze gevonden? Goed, kom je weer verder met mij mee? Dan laat ik je de rest van de stad zien. We hebben nog geen tv-zoals, jullie. Wij vermaken ons door naar toneel te gaan. Om sommige toneelstukken moeten we erg lachen. Maar er zitten ook verdrietige stukken in. Kijk maar eens bij die tribunes. Daar liggen heel wat maskers die de toneelspelers droegen. Thank you.